Het is de grootste milieuramp in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. De rena is nu in stukken gebroken door de zware storm die er woedt... met golven tot zes meter hoog. Drie Australische milieuactivisten zijn in de wateren bij Perth... aan boord geklommen van Japanse walvisvaarder. Ze worden nu aan boord van het schip vastgehouden... zo meldt de actiegroep Sea Shepherd. De activisten zijn zelf lid van een andere organisatie... maar kregen wel hulp van Sea Shepherd... bij het enteren en aan boord klimmen van het Japanse schip...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 In Quinshul, in het Westland, is een supermarkt door brand verwoest. De brand in het Albert Heijn-filiaal brak gisteravond na sluitingstijd uit... vermoedelijk in het magazijn. De bewoners van 55 woningen in de omgeving werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De supermarkt is helemaal verloren gegaan. Vanwege het instortingsgevaar zijn de muren die nog overeind stonden neergehaald. De bewoners van de omliggende woningen in Quinshul... konden rond half twee vannacht naar hun huizen terugkeren.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 In het cellencomplex ten noorden van Kabul zitten ongeveer 3000 gevangenen, voornamelijk terreurverdachten. Koningin Beatrix begint haar staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten de komende dag in een moskee in Abu Dhabi. Het gaat om een gebedshuis opgetrokken uit marmer waar de stichter van de Verenigde Arabische Emiraten begraven ligt. Later op de dag volgt een officiële ontvangst door de president. Koningin Beatrix is gisteravond aangekomen in Abu Dhabi. Het is haar vijftigste staatsbezoek. Na de Verenigde Arabische Emiraten reist ze door naar Oman. Het staatsbezoek aan dat land werd vorig jaar uitgesteld vanwege onlusten. In Zuid-Afrika viert het ANC vandaag zijn honderdste verjaardag. Naar schatting honderdduizend belangstellenden en tientallen staatshoofden... komen naar een viering in Bloemfontein. In die stad werd op 8 januari 1912 een beweging opgericht... die zich ging inzetten voor de zwarte bevolking. Het grote succes voor het ANC kwam in 1994... toen er een eind kwam aan het blanke apartheidregime. Sindsdien is het ANC in Zuid-Afrika onafgebroken aan de macht. Wel kwam het land met een hoge werkloosheid en grote corruptie. De man die al tientallen jaren het gezicht is van het ANC, Nelson Mandela... is er vandaag niet bij. Zijn gezondheid is te slecht. Een fan van de Engelse voetbalclub Liverpool is gearresteerd op verdenking van het doen van racistische uitlatingen. Hij zou vrijdag tijdens een bekerwedstrijd Tom Adeyemi van Oldham hebben beledigd. De donkere Adeyemi kreeg tijdens de wedstrijd woorden met de fan. Daarna was hij zo van slag dat hij in tranen uitbarstte. De wedstrijd werd even stilgelegd en Liverpool-aanvoerder Jared was een van degenen die hem troosten. Het is een korte tijd de derde keer dat er in het Engelse voetbal... een racistisch incident is. Liverpool-speler Luis Suarez kreeg een schorsing van acht wedstrijden... voor het beledigen van een donkere tegenstander. Een zaak tegen Chelsea-speler John Terry loopt nog. Coureur Gerard de Rooij blijft de Dakar-rally bij de vrachtwagens domineren. In de zevende etappe, een rit van 400 kilometer door de Chileense woestijn... was hij opnieuw de snelste. Het was voor de Rooij als een vierde etappe-overwinning... In het klassement heeft hij nu een voorsprong... van ruim 17 minuten op de tsjech loopreis. de tweede staat. Ook de nummer drie in het klassement is een Nederlander, Hans Stacy. Toen sluit het weer. Buien, afgewisseld met opklaringen en een vrij stevige noordwestenwind. In de loop van de dag nemen de wind en de buien af... en het wordt dan maximaal 9 graden. Dit was het NOS-journaal. We sparen ook op uw accountantskosten...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 Bespaar ook op uw accountantskosten bij John en Dieneke Boerhof. Cubus Elburg. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Het Anker. Ja, goedemorgen en wat fijn dat u weer luistert naar Dit is de Zondag. Ik ben een paar weken weg geweest voor een heerlijke vakantie aan de andere kant van de wereld. Maar ik ben weer terug dit nieuwe jaar. Het mag eigenlijk niet meer, maar ook ik wens u nog even een gelukkig nieuwjaar. Um, wij gaan weer uh, een uur lang praten met een uh, bijzonder inspirerend mens. En vandaag is dat Joost Richter. Goedemorgen, Joost. Dankjewel, goedemorgen. Joost, jij kreeg op je 26e horen dat jij een oogziekte hebt. Dat is retinitis pigmentosa. Ik heb het gehoeven, maar ja, dat blijft lastig. Ja, je doet het heel goed. Dankjewel. Het is een progressieve oogziekte. Wat, wat betekent dat? Uh, ja, een progressieve oogziekte wil eigenlijk zeggen dat je steeds minder gaat zien. Ja. En uh, dat zal uiteindelijk blindheid worden. Tenminste, ze durven dat nog niet te concluderen. Uh, maar het is in de laatste jaren toch wel heel erg achteruit gegaan. Ja, want jij was 26 toen je de diagnose kreeg. Maar toen kon je nog redelijk zien. Ja, ik, uh, ik kom... Nog aardig zien. Tenminste, ik dacht dat ik nog alles zag. Maar ja. uiteindelijk uh, bleek het dat ik uh, al heel veel moeite had met lezen. en uh, Ik kon mijn aantekeningen niet meer lezen. Ja. Dus er was al echt wel wat uh, aan het veranderen. Had je toen een bril of zo? Ik had contactlensen. Uh, maar uh, die hielpen eigenlijk uh, voor geen meter. Nee. Nee. Oh, okay. <laughs> en, en maar even nu ook voor ja, goed, iedereen vraagt het je. En ik voel me bijna bezwaard. Maar hoeveel zie je nu? Wat uh, zie je van mij? Nou, ik zie, ik zie uh, een groot contrast. Een groot contrast? <laughs> nee, ik, ik, ik, zie, ik zie een vlek eigenlijk. En ik zie jouw gezicht niet. Oké. Okay. Um, ik zie wel dat je iets donkers aan hebt. Ja, een bruin vest. Ja. Um, en eigenlijk op dit moment zie ik nog, uh, nog 2% uh, okay. scherpte. Dus dat, ah. is, dat is echt, dat is gewoon schimmig. Dat is schimmig, ja. ja. Inderdaad. Ja, Welke kleuren nog? Uh, kleuren uh, zie ik wel, uh, als het maar uh, hoge contrasten uh, zijn. Hoge contrastkleuren. Ja. Ja. Dus als ik hier had gezeten met een, een heel fel wit shirt... en daarop een heel donker jasje of zo... Ja, dan had, het, dan had het gelegen aan de achtergrond. Want als het een donkere achtergrond was... dan had ik eigenlijk alleen maar jouw shirt gezien. Jouw zo. witte shirt. Zo, ja. dus dat is echt, dat is echt eigenlijk een soort enorme soep waar je, waar je in zit. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja, klopt. Is dat is heel vermoeiend voor jou om te kijken? Um, ja, ik heb uh, eigenlijk uh, op mijn 26e was ik volledig aan het kijken. Uh, nog heel erg aan het concentreren ook op het zicht. Ja. Maar dat is langzaam verplaatst. En, uh, en uiteindelijk ben ik, uh, doe ik af en toe wat meer mijn ogen dicht. Waardoor ik wat meer rust krijg. En uh, uh, veel meer energie heb voor andere dingen. En dat is wel lekker. En andere dingen, dat is dan meer andere zintuigen? Ja, ja luisteren, gehoor, reuk. Ja. Uh, dat, uh, dat maakt mij heel erg blij. En vooral, ja... ja uh, Smaak, uh, proeven van dingen. Ja, ja. En, en, en veel minder op het zicht uh, daarmee bezig zijn. Wat Bij, nou. um, bijzonder aan jouw verhaal is, en daar gaan we straks alles over horen, um, is dat jij uh, nou ja, door het hele beroerde nieuws heen nu een nieuwe toekomst hebt. Ja. Eigenlijk op een of andere wonderlijke manier ook, ook ja, die, die ziekte die je hebt te positief hebt kunnen keren, maar. We doen dat niet voordat we wat meer over jou leren, over je persoonlijke kant. Ja. Uh, daarvoor hebben wij een jukebox, die stelt jou een aantal vragen. En uh, het verzoek is aan jou om daar even kort op te antwoorden. zullen ja, dus even kijken waar, wat voor plaats we hebben gedraaid dan na, na vijf of zes vragen. Ja. Leeftijd. Ik ben 37 jaar. Wat wou u als kind worden? Chirurg. Beste karaktereigenschap? Enthousiast. Bent u snel jaloers? Niet echt. Wat is volgens u het toppunt van gezelligheid? Uh, een goed glas wijn en lekker eten. Wanneer heeft u voor het laatst gehuild? Um, ik denk twee maanden geleden. Mag ik vragen waarom je hebt gehuild twee maanden geleden? Nou, ik, ik, ik moet je zeggen, ik, ik zit best wel in een rollercoaster. En ja. er gebeurt een hoop in mijn leven op dit moment. Uh, ik ben ontzettend aan het groeien. En dat is geweldig. Um, en daar kan ik ook wel eens emotioneel van raken. Van ja. wat er allemaal gebeurt. Um, ik krijg heel veel feedback. Uh, hele positieve. Ook wel eens wat uh, uh, negatieve. Maar um, en, en, en, en, en, ja, er wordt best wel nu kritisch gekeken naar hoe ik... Mijn werk doe. Ja. En, um, en, en dat maakt het een succes. En dat is wel heel fijn. Dus uh, het, was, het was, waren blijde tranen. Het waren zeker blijde tranen. Ja ja. ja. ja, Want het verhaal, um, en we gaan straks even over je trainingen hebben. Maar uh, je bent workshops gaan geven. Ja. Waar je eigenlijk jou. Ja, je moet maar zeggen, handicap. Ik weet niet of je dat vervelend als je het zo noemt. Nee, handicap. Nee, okay. nee, maar goed, het, het feit dat je heel slecht kunt zien. Dat, nou ja, waar je dat weet te gebruiken. Is wil ik toch wel wat weten ook van, van, van die ziekte. Ja. Uh, het is een soort... Het is, het is een ziekte die steeds erger wordt, progressief. Ja. Maar wat, wat gebeurt er nou precies? Uh, ja, het, het is zo dat ik... Ik heb zeg maar wat pigmentvlekken, pigmentvorming op mijn, op mijn netvlies. Ja. En uh, die progressieve ziekte wil eigenlijk zeggen... dat er steeds meer pigment op dat netvlies komt. Ja. Steeds meer blinde vlekjes. Dus elk half jaar, jaar dat ik naar een oogarts ga... Uh, in, uh, in het UMC uh, in Utrecht, waar ik het ook heb gehoord, het yeah. nieuws... Uh, krijg ik een uh, gezichtsveldonderzoek. Dan moet ik in een uh, soort koker zitten. Dan worden de lichtpuntjes afgevuurd. En dan moet ja. ik zeggen hoeveel puntjes ik zie. En daar, aan de hand daarvan maken ze een tekening van het oog. En uh, ja, je ziet elke keer dat er gewoon steeds meer zwarte vlekjes op dat oog erbij komen. Dus die worden dan ingekleurd. Ja, en dan zie je dus echt, en dan wordt het echt heel duidelijk... dat je steeds minder uh, gaat zien. Dus het trekt een soort van vlies over je oog heen. Ja, het is, uh, ja, het is een wat, blinde vlies. Hoe reageer je als je dat voor het eerst, toen je 26 was? Als je dat hoort, wat... wat... Het was een opluchting. Ja? Het is heel gek. Ik heb, ik heb daarvoor al heel veel moeite gehad met heel veel dingen. Uh, zeker ook qua zicht. Dus toen ik het hoorde, was ik eigenlijk opgelucht in eerste instantie. Van, ja. jeetje, eindelijk weet ik wat er met mij aan de hand is. Dat was, dat was echt een opluchting. En, uh... Maar wel met een hele harde en wrange conclusie. Ja, zeker. zeker. Nee, het was, het, het, dat was het ook. Maar ik wist op de een of andere manier al dat mijn ogen niet helemaal goed waren. Uh, alleen ik wist niet dat het zo slecht was. Nee. Dat had ik nooit verwacht. Want ik ging er eigenlijk best wel goed mee om. En ik, uh, ik, ik, ik, ik deed nog aardig mijn best. Ik, haalde, ik, ik, ik scoorde af en toe nog wel eens wat succesjes hier en daar. Ja. Um, dus, dus, en niemand zag het aan me. Dus uh, dat, dat, was wel, uh, dat is natuurlijk heel erg raar. Hè? Dat, je, dat je slechterziend wordt. Dat je het hoort. Dat je opgelucht bent. En dat je uiteindelijk um, op een gegeven moment wel met een onzekerheid zit. Van, goh, wat ga ik nou in godsnaam doen? En zeker ook als het slechter wordt. So I'm down and so I'm out But so are many others So I feel like trying to hide my head Neath these covers Life is like the seasons After winter comes the spring So I'll keep this smile away And see what tomorrow brings. I've been told and I've believe that life is meant for living My chips are low. There's still some left, forgiven. I've been many places. Maybe not as far as you. So I think I'll stay awhile and see if some dreams come true. Maar het is het, het, het zeer gevoelige en mooie cycles van Frank Sinatra. Over watgene wat er allemaal kan gebeuren in je leven. En dat het leven soms ernstige golfbewegingen kent. Maar dat er altijd wel weer wat, wat goed zou komen. Is. En ja, dat, dat is ook wel een beetje een toepassing op jou, Joost. Uh, jij kreeg te horen dat je uh, steeds minder ging zien. Mm -hmm. met, ja. met, met mensen durft het eigenlijk niet te zeggen dat je waarschijnlijk blind gaat worden. Klopt. Hou jij daar rekening mee dat je blind gaat worden? Um, nou, ik, ik, ik heb het gevoel dat het, dat het licht en donker wordt. En dat het, dat het, dat het niet helemaal donker wordt in mijn leven. Mm. En uh, hoe dat licht ergens uh, komt, misschien wordt het wel heel donker... maar dan heb het, ik heb het idee dat ik altijd wel wat uh, lichtpuntjes vind om uh, ja. uh, me aan vast te houden. Ja. Uh, dus, um, maar ik vond het, ja, toen ik het hoorde... Um, hebben ze ook inderdaad gewoon dat niet durven zeggen. Dat, dat zeg je eigenlijk heel goed... Uh, ze zeiden vooral van, uh, ja, uh, je bent slechtziend. Uh, en uiteindelijk kom je er dan achter dat het progressief is. En ja. uh, dat heeft dus ook blijkbaar tijd nodig... Uh, als het gaat voor die doktoren... Ja. dat ze nog niet alles meteen aangeven. Jij zegt net van, het was bijna een opluchting... Dat ik, wist wat er de, dat ik eindelijk wist wat er aan de hand was. Nou, ik kan me daar iets bij voorstellen dat je zegt... nou, he, he, eindelijk weet ik het. Ja. Maar je zegt net wel in de jukebox, ik wil chirurg worden... Dat ja. is nou niet echt een vak wat je op de tas moet doen. Nee, maar dat was, dat was echt dat was iets wat ik als kind geweldig vond. Omdat ja. ik toevallig naar een serie keek. Dat, uh, dat ik een mooie lange witte jas zag en een prachtige auto waar iemand in reed. Maar goed, uh, dan noem je even wat. Je ja. dus, dus ja. gaat wel een dikke streep door, een hele aantal dromen van je. Ja. ja, nee, het was ook echt nadat ik dat hoorde... Uh, waren er eigenlijk alleen maar beperkingen die ik ja. te horen kreeg. Van joh, uh, nee, natuurlijk mag je geen auto rijden. En ik ging daar afs ja, de afspraak in van... misschien mag ik nog auto rijden. Yeah. En, en, en, en het werd best wel op een heftige manier gezegd. Um, en dat, dat, ja, dat gaf voor mij ook wel duidelijkheid. Yeah. Alleen het is natuurlijk af en toe pijnlijk... om de duidelijkheid en de realiteit te horen. Yeah. Dat is wel eens lastig. Maar je moest dus wel andere, andere plannen gaan maken. Ik moest, ja. ja ik heb echt andere plannen. Kon je plannen, plannen maken? Uh, op dat moment... Eigenlijk uh, niet. Ik, ik, heb, ik ben eigenlijk gewoon doorgegaan ja. in de wereld waarin ik zat. En dat was op dat moment de horeca. Ja. En ik dacht van joh, ja, ik, ik, uh, daar ga ik nog steeds. Ik, ik heb gewoon echt... Uh, ja, ik, ik ging daar gewoon in door. En uh, ik, ik wilde er eigenlijk helemaal niets van weten dat ik, uh, dat ik een oogziekte had. Ja. Dus het was... Ja, het, je schijnt van die fases te hebben, maar... Ontkenning. Was het ontkenning, ja. Ontkenning, ja. Pure ontkenning. Gewoon doorgaan waar je mee bezig bent. En hopen dat je daar uh, op de een of andere manier uitkomt. Uh, komt ja. komt en, er dan ook een moment dat je kwaad wordt? Ja. ja frustratie is eigenlijk, uh, komt daarna. Ja. En uh, dat is boosheid. En uh, echt uh, woedend zijn. Um, en uiteindelijk ga je zo um, op je, op je smog. Dat, um, dat, je, dat je wel iets anders moet gaan ondernemen. En uh, tijd moet nemen voor jezelf. Dat, uh... maar, maar hoe gaat dat? Je zegt, je gaat op je smoel. Ja. Dan gaat het fout in je werk? Of, uh... Ja, fout in je werk. Uh, letterlijk op je smoel. Yeah. <laughs> um, fout in je werk. Uh, je krijgt kritiek. Uh, je weet niet precies of je op het goede pad zit. Ik was heel erg operationeel bezig. En uh, uiteindelijk is, ja, als je operationeel bent met, een, met slechtziendheid en je ziet nog... Ik zag toen op dat moment, denk ik, 20%. Dat bedoelt gewoon, je liep je, je door het restaurant, bediende. Ik deed alles. Ontving nou, mensen. Ja, ja. ja en, en ik merkte gewoon uh, dat ik heel erg leuk vond om het menselijk contact te hebben. Ja. Maar alles wat ik qua handelingen moest doen, dat, dat, dat ging. Dat kostte me zoveel energie. Dat ik zeg maar, ja, eigenlijk uiteindelijk gewoon. Uh, ja, het. Um, het niet meer kon bolwerken. Nee. Gewoon op een gegeven moment. Uh, ja, uiteindelijk werd ik ontslagen. Ja. ja. En, dan en dan zit je thuis. En dan zit je thuis. Ja, ja. en dat is, dat is heel heftig. Uh, je ziet natuurlijk al die mensen om je heen. Ik, ik, ik deed uh, Small Business. Ja. En uh, opleiding. Studie, ja. Opleiding in Haarlem. En daar zaten allemaal mensen met uh, ja, heel veel ambities. Uh, geweldige mensen. Uh, hele mooie tijd gehad. En die zag je groeien. En, en ik dacht van, hoe kan het nou zijn dat ik als persoon, met zoveel ambitie ook, stilsta? En uh, dat, dat, uh, dat, dat gaf mij ook wel onrust, onzekerheid en ook wel verdriet van, en woede uiteindelijk. Maar vooral veel verdriet van, hoe kan het nou dat ik stilsta? Ja, waar word je dan kwaad op? Nou, ik voelde me, uh, ik voelde me wel een beetje mislukt. Uh, ik, ik was eigenlijk dus je dat kwart op ik, jezelf? Ja, ja, in eerste instantie was ik boos op mezelf. Uh, ik had ook wel weer op de een of andere manier de hoop dat ik, dat ik, iets, dat ik, dat ik er wel uit zou komen. Ik had, ik had ook wel weer vertrouwen in mezelf. Ja. Maar in eerste instantie was ik wel boos op mezelf. Uh. Maar dan moet je wel op een goed moment het traject in. Kan ik me zo voorstellen van, uh, nou jongens, zou je niet eens braille gaan leren? Ja. Daar, omarmde je dat direct? Ik, ik weet dat ik daar uh, heel lang uh, voor heb gevochten. Om dat, om dat niet te doen. Uh, ook omdat ik nog niet precies... Hè, ik, ik zag toen nog iets beter dan dit. Ja. Uh, maar op het moment dat ik echt slecht ging zien... en ook merkte van, hé, hey, wacht even. Uh, ik heb het nodig. Ik kan geen kant meer op. Ik zit echt in de hoek waar de klappen vallen. Uh, op dat moment zei er iemand tegen mij, Joost... nu is het afgelopen gaat revalideren. Dus dat wil zeggen omgaan met je ziekte. Ja. En op dat moment. Toen raakte zij een snaar. En ben ik eigenlijk meteen. En dat was, dat was pas op 33-jarige leeftijd. Zo. Dus dat is nog best wel, even, best wel wat tijd tussen gezeten. Ja. Toen pas. Had ik zoiets van ja. Ik ga nu de tijd voor mezelf nemen. En dat was. Dat je was zag het ook echt als tijd voor jezelf nemen. Ja. ja een tijd voor mezelf nemen. En ook uh, mezelf serieus nemen. Dat was vooral eigenlijk het, uh, het idee. Ja, ja dat, ik vraag dan nog een keertje. Want mensen, als, als ik even tijd voor mezelf neem, nou dan, dan ga ik eens even rustig op een terrasje zitten en een cappuccinoetje drinken en eens even, hè, even nadenken. Maar voor jou betekende dat ook echt vaardigheden weer opnieuw leren? Ja, ik, ik, het was zo dat ik. Uh, uh, het is een revalidatiecentrum was in het bij Fisio. Ja. En zei, dat, dat is een echt ja, in Apeldoorn, uit Amsterdam. Je wordt echt uit je ritme gehaald van, van het dagelijks leven. En dat gaf mij enorme rust. Gewoon echt, gewoon in the middle of nowhere... Uh, tijd voor jezelf nemen, maar ook dus leren omgaan met je beperking. Uh, ik had het gewoon nodig. Ja. Ik merkte gewoon dat ik totaal niet bezig was met mijn blindheid. Of mijn slechtziendheid. En... Dat ik vooral, uh, ja, ik, ik moest echt gewoon iets uh, leren. Dus braaien uh, op de computer met spraaksoftware bezig zijn. Yeah. Vooral ook om weer ja, te leren omgaan. En, en er, ervoor te zorgen dat je weer met je slechtziendheid om kan gaan. Ja. Yeah. Was het voor jou ook accepteren? Dat je, dat je dit nou eenmaal had? Want als ik het zo hoor, zat het ook iets in van... Nou, ik, ik leef wel gewoon alsof ik, alsof ik het niet heb. Ja. Nee, dat, dat, dat zat er zeker in. En daarom heeft het ook heel lang geduurd. Ja. En ik denk ook dat acceptatie heeft, heeft tijd nodig. Ik weet dat ik voor mijn 26e al niet zo heel goed zag. Alleen er werd nooit een naam aangegeven. Nee. Um, er is op een gegeven moment tegen mij gezegd... Goh, Joost, je mag geen auto meer rijden. Dat heb ik binnen één dag eigenlijk, zeg maar, geaccepteerd. Tenminste, dat denk je dan. Ja. Maar er zat al een heel voortraject in. Ik vond het eigenlijk al niet heel prettig om mijn auto te rijden. Uh, zeker niet in het donker. Uh, en ik was eigenlijk ook wel blij... dat ik het eindelijk niet meer hoefde. Omdat het gewoon... Voor wie moet je dat dan? Uh, wat? Nou uh, ja, dat klinkt zo van... Ik, alsof nou, als andere mensen dan maar tegen mij hebben gezegd... dat ik het niet meer kan, dan hoeft het ook niet meer. Maar nee. dan moet je dus van jezelf... eigenlijk wel kunnen... Nee, ik had, ik had op dat moment had ik echt zoiets van, Joost, sorry, maar eh, tenminste de dokter zei van, joh, je ziet nog maar 30 procent, jij kan echt geen auto meer rijden. Dat is gewoon onmogelijk. Ja. En eh, dat, dat moest ik toch even van een dokter horen. Het moest even, ik moest het even van iemand horen dat het gewoon echt niet meer kon, dat het ook echt niet meer mocht Maar het, het verboden was. Heb je het gevoel dat je, bijna, dat je zou aanstellen als je het zonder doktersadvies zou doen? Ja, weet je, het, is, uh, het, is niet, het heeft niets met aanstellen te maken, denk ik. Het was meer gewoon van. Uh, ik, ik, ik wist. Ik, weet je, het ging zo langzaam achteruit met mijn ja. opziekte. dat ik niet eens meer wist wat slechtziendheid was. En oh. ik wist dus ook helemaal niet meer hoe. Uh, ja, het, het, het, het ging gewoon te lang. Zo langzaam, ja. dat, dat het voor mij heel onduidelijk was wat nou slechtziendheid was. Het is verwonderlijk, want je zegt een paar keer van: nou ja, bijna een opluchting. als mensen zeggen: van je mag niet meer rijden. En opluchtingen zeggen: je wordt slechtziend. Uh, en je hebt die ziekte. Maar um, hoe vind je, je, je. mensen noemen je nu. slechtziend, of misschien wel blind. of gehandicapt. Ja. Hoe, hoe vind je dat? Um, nou, het leuke is dat. de mensen die om me heen staan, uh, dat die dat niet zo hebben. Hmm. Um, die zien eigenlijk Joost Richter. Ja. En uh, de, de, de kanten die ik heb, uh, zijn niet, is niet alleen het slechtziendheid. Nee. Maar vooral, um, ja, ze, volgens mij vergeten ze het ook vaak. Uh, dat ik uh, slechtziend ben. Omdat ik gewoon toch met heel veel dingen nog mee kan doen. Uh, waar ik ook heel veel plezier in heb. En ik ben ook wat duidelijker in wat ik niet kan. Ja. Dus ja, daar zal ik me ook dan niet meer zo uh, ja, op uh, toewijden. Zeg maar. Ben je bang van vind? stigma? Uh, nou, niet echt. Nee? Nee. nee. Is, er een, is er een stigma? Kom, kom je wel eens vooroordelen tegen? Uh, ik, ik denk dat het heel erg te maken heeft met hoe je er zelf mee omgaat. Hmm. En ik, ik, ik, ik heb het idee dat ik zo midden in de wereld sta uh, dat, dat ik dat dat ik misschien wel, hè, als het over Joost Richter gaat... en waarschijnlijk de Rollos misschien wel ook over slechtziendheid gaan. Goed, die jongen is slechtziend. Mm -hmm. wat, wat, wat, wat kan die jongen nog? Um, maar als ze me hebben gezien en ze hebben me de hand geschud... denk ik dat dat hele stigma weg is. Ja, ja. Wat, uh, wat helpt jou? Om, hè, want we gaan zo praten over de trainingen die je geeft... en dat is behoorlijk succesvol. Maar wat, wat, wat was het kwartje wat er viel? Dat je dacht van, ik kan nieuwe dingen gaan doen? Nou, ik, ik moet je zeggen, ik was op een gegeven moment uh, klaar met mijn revalidatie. Ja. En dat was, uh, dat was eigenlijk uh, ja, heel erg prettig. Um, en na die revalidatie um, dacht ik van... hé, hey, ik moet iets doen met communiceren, met, ja. met spreken. Uh, mensen raken, dat vond ik altijd al interessant. Uh, motiveren van mensen. En... Toen dacht ik van, goh, ik moet eens gaan snuffelen in de wereld. Die trainingen heten coaching. Yeah. En toen heb ik een trainde trainer gevolgd. Van hoe train je nou mensen? Hoe ga je nou eens om, om met groepen? Dat vond ik heel erg leuk. Daar yeah. ben ik blij van. En op een gegeven moment kwam ik mensen tegen. Uh, die, uh, uh, waar ik een gesprek mee had. En daar, uh, ja, die zeiden van, jo Joost. Misschien moeten wij eens keertje gewoon eens nadenken over... Over workshops en trainingen. Yeah. En dat was, uh, die mensen hebben mij enorm geholpen. Maar zo is het praktisch gegaan. Maar ja. ik probeer het ook gewoon de afgelopen tien jaar een beetje van je te zien. Je krijgt horen dat je ziekte bent. Na een tijdje verlies je je baan. Je komt thuis te zitten. Voet strijd met jezelf. Mensen zeggen tegen je van jongen, je moet nu gaan revalideren. Dat is uh, het tijd voor jezelf moment geweest, zeg je dan. Ja. Maar, maar dan... Ik kan me voorstellen dat je daarvoor ook wel eens radeloos bent geweest. Dat op het moment dat je op de bank zit, dat je zegt... Ja, wat moet ik nou? Mijn vak is horeca. Ik kan moeilijk gaan ondernemen of mijn opleiding... Heb je je opleiding af kunnen maken? Nee. Niet af kunnen maken? Nee. Nee, nee. Ik, heb, uh, ik heb mijn opleiding niet afgemaakt. Nee. Nee, nee maar... Dus ik ben benieuwd van... Dan, dan, er is een moment dat, dat je op de gordijn een keer opentrekt... Ja. En denkt, nou, maar nu weet ik het. Ja, nou, ik... Um... Ik wil even terug, die opleiding, ja. die, die heb ik niet af kunnen maken... omdat ik, ik wist niet dat ik, een, dat ik slechtziend was. Oh. dus uh, Eigenlijk is dat achteraf heel frustrerend geweest. Van, uh, ik had uh, nooit mijn tentamens af. Nee. Dus, um, en, ik, en ik wist niet waardoor het kwam. Nee. En um, ja, dat soort dingen, als je dan op je 26ste horen krijgt... van joh, je hebt een oogziekte en je ziet maar 30 procent... dan vallen er ook kwartjes. En ja. dan denk je van, oh god joh, is, is, is, is, is, hè, dat heeft er ook mee te maken gehad. Uh, dat ik ook die studie niet af kon maken. Dus ik. ik, ik weet je, dat, dat, dat was natuurlijk ook wel. Uh, dat was wel heftig aan de ene kant. Ja. He, van goh. Maar. Um, um, ik ben nog heel even je vragen. Ik zit ook <laughs> helemaal midden in jouw verhaal. Maar uh, we, het is half acht geweest. Okay. Ga heel snel naar Mark Vissen voor het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. Het vrachtschip Rina, dat drie maanden geleden bij Nieuw-Zeeland op de rotsen liep, is in tweeën gebroken. De twee delen liggen nog wel allebei op het rif, zo'n 30 meter uit elkaar. In Amstelveen zijn gisteravond een sneltram en een bus op elkaar gebotst. Een buspassagier kwam erbij om. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. In Quinshul is een Albert Heijn supermarkt door brand verwoest. Er raakte niemand gewond. Tientallen omwonenden moesten hun huis uit, maar konden vannacht terug. In de Amerikaanse gevangenis Bagram in Afghanistan zijn gevangenen gemarteld. Dat hebben gedetineerden gezegd tegen Afghaanse onderzoekers. Keihard bewijs daarvoor is er niet. Een nieuwe racisme in het Engelse voetbal. Een fan van Liverpool is gearresteerd. Hij zou vrijdag een zwarte speler van Oldham hebben beledigd. En drie Australische actievoerders zijn aan boord geklommen van een Japanse walvisvaarder. Ze worden nu vastgehouden door de bemanning. De activisten kregen hulp van Sea Shepherd, maar zijn daar zelf geen lid van. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Wolkenvelden en opklaningen wisselen elkaar af. En lokaal komen enkele buien voor. Vanmorgen blijven af en toe buien vallen, maar vanmiddag wordt het geleidelijk overal droog. Dan krijgt ook de zon steeds meer de ruimte. Tot maximaal 9 graden en de wind is matig in het binnenland, windkracht 3 of 4. En vrij krachtig tot krachtig aan de kust, windkracht 5 of 6. In de loop van de middag neemt de wind langzaam in kracht af. Vanavond is het droog en zijn er enkele wolkenvelden. Vannacht neemt de bewolking verder toe, waarna af en toe wat regen valt. Het koelt af naar 3 graden in het oosten en 6 graden aan de kust. Morgen maandag is er veel bewolking en kan een beetje regen vallen. In de middag neemt de neerslagkans toe, maar morgenavond wordt het droog en klaart het op. De maximum temperatuur ligt rond 9 graden. Na morgen is het een aantal dagen droog... met af en toe zonnige perioden. Dit is De Zondag op Radio 1. Ja, Goedemorgen, mooi dat u luistert naar... Dit is De Zondag, als u nou net inschakelt... omdat u net aan het wakker worden bent. Wij zitten in de studio met een bijzonder mens... zoals elke zondagochtend, maar ja, ja... ik zeg ook elke zondagochtend, deze is wel heel erg bijzonder. <lacht> uh, dat is Joost Richter. Joost is uh, op jonge leeftijd, tenminste op zijn 26e... Uh, erachter gekomen dat hij een uh, oogziekte heeft... die steeds slechter wordt, uh, waar hij, uh, waardoor hij... Op Slechtziend is. Hij ziet nog maar 2%. Dus hier in de studio ziet hij, uh, nou ja, een soort, soort enorme soep van wat vage kleuren. En ik zweef daar als hoofd in rond. Um, dat, is, dat is heel vervelend om te horen op het moment dat je het begin staat van een carrière en van, van een leven. En als allemaal mensen om je heen carrière aan het maken zijn. Um, en in de afgelopen tien jaar, denk ik, heb jij die hele ontwikkeling meegemaakt van het accepteren van het feit dat je slechtziend bent. Um, oude dromen opzeggen, maar ook nieuwe dromen krijgen. Ja. En op dit moment geef je workshops ja. in o het donker. Uh, ja, ook en, in het donker, ja. En, en dat, is, dat is tamelijk succesvol. Ja. En voor, de, voor, de, voor het journaal voor verdwaalden wij een beetje in de vraag van... wat was nou dat moment waarop dat bij jou binnenkwam van... ja, maar dit is iets wat ik kan gaan doen. Nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben op een gegeven moment... Um, uh, net na, na mijn revalidatie op, op zoek toch gegaan, hè. Ja. Ik wilde graag spreker worden, trainer. Ik, ik wist nog niet precies hoe en in welke vorm. En ik had op een gegeven moment een afspraak met een hele leuke club. Mindwork Productions heette ze. Ja. En die, um, dat, dat was een ontzettend aangenaam gesprek. En ik had uh, met de twee eigenaren had ik een gesprek. En daar was zo'n grote klik... dat we op een gegeven moment een, uh, een workshop hadden ontwikkeld. Echt, dat moest in vijf minuten gaan voor Randstad. En uh, dat was een andere kijk op de crisis... Ja. Hoe ga je nou om met beperkingen? En dat sloeg zo aan. We hadden blinddoeken meegenomen. En de mensen moesten allerlei dingen doen. En oefeningen en interactie. En er kwam zoveel uit die training. Uh, iets wat ik niet had bedacht. Nee. Dat kwam eruit. En op dat moment dacht ik van... Hé, hey, hier hebben we iets te pakken. En toen zijn we gaan nadenken. over van, goh, hoe gaan, we dat nou, hoe gaan we dat nou een grotere vorm geven? En daar is een bordvol inspiratie uit, uit voortgegroeid. En dat is, even, ja. Jij komt uit de training, uit Randstad. Hoe zit je dan? Ja, ik, ik, ik, ik was uh, perplex uh, van, van de leuke reacties die dat uh, ja. opleverde. Terwijl ik nog nooit echt voor een groepje had gesproken... en al zeker geen training had gegeven. En jij hebt dus mensen gewoon een blinddoek omgedaan en bent je verhaal gaan vertellen, Daan? Ja, ja, ja, ja, in eerste instantie wisten ze eigenlijk van niets... Um, maar ik had allemaal flip-overs in de zaal gezet. En ik, ik had ze eigenlijk de vraag gesteld in eerste instantie van... joh, noem eens tien voordelen van de crisis. Dat vonden ze al raar. Ja. Uh, en, um, en, en ze zagen die flip-overs, wilden beginnen. En toen zei ik van, hé, hey, wacht even. Um, ik ben zelf slechtziend. En uh, misschien is het wel leuk om in mijn leven te komen... Toen Heb ik ze de blinddoeken gegeven en toen dacht ze: Van hé, hey, wacht even, die, die flip-overs die zijn, hebben helemaal geen nut meer. <laughs> nee, dus toen moesten ze gaan samenwerken in groepjes om die tien voordelen te noemen en dat, dat was een hele bijzondere samenwerking. Ja. En ze moesten luisteren naar elkaar en uh, ze waren veel efficiënter en er gebeurde veel meer dan ja, dat wij hadden verwacht. Ja, ja, ook gewoon dus omdat gaan... je één zintuig wegnam. Ja, ja, maar goed. Daarna ging jij, dus dat was groot succes. Ja. Geweldig gevoel. Bord ja. vol inspiratie, dat is nu jouw. Een bord vol inspiratie is een, is, een, is een workshop die ik geef ja. in een donker restaurant. Uh, mensen gaan daar lunchen. Uh, die uh, uh, zitten daar in het pikken, pikken donker. Ja. Uh, dat is al een geweldige ervaring. Uh, en daarna kom ik. Uh, en, hoe wordt dat een enorme bende ook? Nou ja, het is ongelooflijk bijzonder hoe mensen daar leven. Dat was een neef van mij, die belde mij op uh, van tevoren. En die zei, joh, wat voor kleding moet ik aan? Ik zeg, joh, ga gewoon lekker waar je je prettig in voelt. En toen zei hij nee, nee, nee, in verband met knoeien. Ja. Dus, mensen, dus ik zeg zo, die wil echt de controle houden. Ja. Uh, dus de workshop begint vaak al voordat zij bij mij <lacht> komen. Ja. Um, maar het valt mee. Mensen zijn voorzichtiger. Uh, mensen eten niet meer echt altijd met bestek, maar ja. eten met hun handen. Want ja, niemand ziet het. Uh, uh, ja, er wordt wel eens geknoeid. Maar het is, het is vooral, ja, um, ja, de zintuigen worden geprikkeld... Uh, he, ze moeten water inschenken, er gebeurt van alles... ze krijgen een wijntje, van al. En um, uiteindelijk... Um, he, ik heb de mensen nog niet gezien. Dus ik kom uiteindelijk in het donker met een glas... Yeah. en dan doe ik net alsof ik een speech hou, ting, ting, ting... en dan begint mijn verhaal. Yeah. Uh, en daarin uh, proberen we ze iets mee te geven... als het gaat om acceptatie, over kwetsbaarheid... durven doen en positiviteit... En die houdingen, denk ik, die hebben mij in ieder geval geholpen om er een succes van te maken. Ja. En die wil ik graag meegeven ook aan anderen. En dat, maar ja. ac acceptatie? Acceptatie is mijn eerste punt. Ja. Ja, daar heb ik best wel lang over gedaan. Er zijn een aantal dingen die ik snel heb geaccepteerd en wat minder snel heb geaccepteerd. En die ik ook nog niet heb geaccepteerd. Nee. Dan wil ik wel weten wat ja. voor dingen dat dan zijn. <laughs> um. De blinde geleidestok. Dat, oh, is, dat is yeah. voor mij nog een, een, een punt. Uh, ik heb hem toevallig twee weken geleden gebruikt. Yeah. Omdat ik in het donker ergens was waar ik niet goed de weg wist. Uh, maar dat vind ik nog steeds een punt wat ik heel lastig accepteer. En wat, wat, wat vind je daar zo lastig aan? Nou, ik ben iemand geweest die door de stad loopt... en niemand uh, en dat doe ik vrij anoniem. Uh, en als ik met een stok ga lopen, dan is het echt... hé, hey, dat is een jongen die blind is... He, er zit geen, daar zit geen nuance in. Nee. Dus ik ben meteen ik ben iemand met een handicap. Is toch een beetje die vrees voor iets van een stigma. <laughs> Komt-ie. Ja, nee. Dat, dat vind ik wel lastig. Dat, um, zeker ook omdat mensen het in eerste instantie niet van mij zien. Nee. En waarschijnlijk ook omdat ik verschrikkelijk ijdel ben. Dat kan ook. Um, maar dat, dat vind ik lastig. Maar wat ik ook lastig vind is uh, geholpen worden... Terwijl je er niet om hebt gevraagd. Ja, ja. Uh, dat vind ik ook nog wel eens lastig. Hè? Dat, je, dat je daarin geho ja, geholpen wordt. Uh, bijvoorbeeld bij het stoplicht. Terwijl er een tikker in die stoplicht zit. En dat ik dat ook wel zelf kan. Uh, ja. uh, dat zijn voor mij nog wat lastige dingen. Maar ik merk wel dat ik bezig ben om dat ook te accepteren. Ik denk dat dat de laatste stap is ja. voor mij. Want dat betekent veel voor de manier hoe je met mensen omgaat. Um, hoe bedoel je? Nou ja, als mensen, mensen zitten, die willen je behulpzaam zijn. Ja. Het kan zijn dat jij denkt, van, nou, dat kan ik zelf wel. Ik blijf altijd aardig, hoor. Ja. Nee, niet dat als iemand nou ja. mij helpt, dat... Uh, uh, of uh, vaak aardig. Ja. Uh, dus, uh, en ik merk ook dat ik het steeds prettiger vind om geholpen te worden. Omdat ja. ik merk ook dat bijvoorbeeld in de supermarkt... het steeds moeilijker wordt om mijn boodschappen te doen. Eigenlijk om. En je moet ook gewoon direct hulp vragen. Dat Ja. En uh, ik merk dat het hulp vragen zonder stok... Uh, dat je dan duidelijker moet zijn naar mensen. Hè? Van, goh, ja. meneer, ik ben slechtziend. Kunt u mij misschien helpen? Uh, dan, als ik een stok heb... Ja. Dan, is er, dan zijn er minder woorden nodig. Ja, dat ook... Uh, het laatste punt uit je training is kwetsbaarheid. Ja, klopt. Ja, uh, nee, dat is niet, niet mijn laatste punt. Dat is mijn tweede punt. Joze. Nee, ja. maar uh, kwetsbaarheid ben ik aan het leren. En ik merk wel... Uh, dat uh, ja, in de tijd hè, dat ik uh, wat ouder word en uh, ook wat uh, kwetsbaarder word. Mm -hmm. Dat dat mij enorm veel heeft opgeleverd. Yeah. Ik, ik merk dat gewoon... Want um... het is niet je, je default positie van nee. oh ik word kwetsbaar, dat levert me zoveel op. Want je bent iemand die succes wilde hebben. Ja, nee klopt. Maar ik, ik merk ook dat als ik, als ik eerlijk ben over yeah. mijn gevoel en over wie ik ben. Dat mensen dan ook mij veel makkelijker en beter kunnen inschatten. En ook eerlijker naar mij zijn. En dat, dat vind ik zo bijzonder. De, uh, er, is een, uh, er komen veel eerlijkere relaties tot stand als je, als je kwetsbaar bent. Ja. Um, en je weet ook meteen als iemand dat niet prettig vindt... dat je kwetsbaar bent, ja, dan is dat ook heel snel afgelopen. Het is een bijzondere mix, hè? want het, het is enorm persoonlijk. Wat je aan het, het is jouw persoonlijke verhaal. Maar nou zit je daar met big shots van. van groot, want er komen echt mensen van grote multinationals bij jou op training. Ja, klopt. Uh, want ik, je vertelde net, je hebt iets, inmiddels 80, 70, 80 trainingen gedaan of zoiets. Ja, ja. En hoe lang, hoeveel jaar ben je er nu mee bezig? Ik ben anderhalf jaar begon, uh, geleden eigenlijk begonnen om, uh, om uh, naar de Kamer van Koophandel geweest. <laughs> nou, dat ging heel makkelijk. Dus dat betekent dat je minimaal één training in de week hebt. Um, ja, uh, ja, nee, ik, ik, ik had zeg maar in mei heb ik uh, voor. Of, uh, even kijken, twee, uh, anderhalf jaar geleden. In mei. Ben ik, uh, ben ik gestart. Dat heeft een, hele heeft een aanloop gehad. Ja, hè, marketing en ja. ontwikkeling. En eigenlijk zie ik dit... Uh, vorig jaar eigenlijk als mijn eerste kalenderjaar. Ja, en... Uh, ja, ik, ik moet je zeggen, daar heb ik... ongeveer 70 trainingen in gegeven. Zo. Dus dat, dat is echt uh, goed gegaan. En vooral in de... Uh, laatste drie kwartalen. Ja. Dus, uh, ja, maar mooi. even... Dan zit je daar met mensen van, uh, nou, we noemen het maar uh, Heineken, misschien wel Unilever, ja. dat soort ja. jongens. Ja. En dan zeg jij, je moet kwetsbaar durven zijn. Ja, dat is geweldig. Um, en dat, dat vond ik ook heel eng. Ja? Zeker in eerste instantie van, hoe kan het nou? Hè? Ik, ik, ik ben zo vaak op mijn neus gegaan. En zo vaak gehoord van, Joost, dit doe je niet goed en dat doe je niet goed. Ja. En nu heb ik eindelijk iets gevonden van, hé, hey, dit past me als een jas. Um, en nu merk ik dat de mensen naar mij luisteren. Maar dat komt ook omdat ik me kwetsbaar opstel. Uh, ik vertel... Maar wat is, willen zij het wel horen? Want ze komen uit een harde cultuur. Ja. waarin kwetsbaarheid misschien helemaal niet zo gewaardeerd wordt. Ik heb het idee dat, dat, toch, dat er toch steeds meer kwetsbaarheid komt. Yeah. Uh, dat, ik, dat durf ik wel te zeggen. En ik merk ook doordat ik mezelf kwetsbaar opstel... Hè, ik, want ik vertel ook echt mijn levensverhaal aan die mensen... dat ook uh, er ruimte is om kwetsbaar te zijn in mijn workshop. Uh, dus, dus ook die mensen breken af en toe en, yeah. en, en, en worden kwetsbaar... En, en geven eerlijk aan uh, wat zij moeten accepteren en wat ze niet accepteren. Uh, en, wat ze, ja, en kunnen ze uh, dat doen? Want ze zitten misschien met hun collega's aan tafel. Nou Het, het, het is wel heel bijzonder. Uh, ze, zitten vaak, uh, ze komen bijvoorbeeld met vier collega's binnen. Yeah. Uh, dus, uh, zeker tijdens de open inschrijvingen. Dat is weer anders als ik echt voor grote bedrijven spreek... en 300, 400 man moet trainen. Zo. Maar um, dan komen ze op die open inschrijving, dat zijn maar 28 man. Dan zitten ze sowieso aan een andere tafel. Dus ze zitten altijd met drie ja, ja. mensen die ze niet kennen. Dat dus dat heb je wel een beetje ingecalculeerd. Dat hebben we al een beetje ingecalculeerd. Yeah. En um, ze zijn ook een stukje anoniemer. In het donker is er eigenlijk ja, is er geen afleiding en ruis van uiterlijkheden... Maar is het vooral het gesprek wat, wat leading is? Ja. Maar ja. goed, dus er zijn een heleboel randvoorwaarden die dan toevallig wel erg mooi uitkomen. Dat ze bijvoorbeeld in het donker zitten. Ja. Maar, maar Wist ik ook niet van de voorhoor, ze, hoor, nee, dat, nee, dat het zo werkte? Het valt mooi op zijn plek, maar, ja. maar zitten ze daarop te wachten? Durven ze het, kwetsbaar zijn? Want het, is, het klinkt zo breekbaar en fragiel ten opzichte van de macht van zo'n enorm groot bedrijf dat ja. bestuurd wordt. Ja. Nou, Wat heel mooi is, um, je ziet heel snel genoeg, of snel genoeg dat, dat mensen... Um, uh, zich niet kwetsbaar durven op te stellen. Maar ja, ze hebben ook niet echt een uitweg. Want ze zitten in dat donkere restaurant. Ik kan langslopen, ik kan ze op hun schouder tikken. Dan vraag ik, stel ik ze een vraag. Dan moeten ze iets daarmee doen. Dus dan zijn ze eigenlijk al kwetsbaar. Ja, joh. Uh, maar uh, er zijn ook mensen die uh, niet durven. Ik, ik, ik had me dat niet voor kunnen stellen. Maar uh, mensen die in mijn leven komen en in een donkere ruimte komen... Um, ik weet dat er iemand, of de, de, eigenlijk bij elke workshop lopen er wel eens mensen echt yeah. gewoon heel snel de ruimte uit. Die blijven dan ook niet zitten in het restaurant en die pakken meteen de auto naar huis. En dan word ik later opgebeld van, joh, sorry Joost, het spijt me dat ik daar, uh, dat ik het niet aandurfde. En het was, ik had geen focus. En dat ik zeg, joh, uh, no worries. Uh, yeah. um, uh, dat kan gebeuren, dat, dat is ook kwetsbaarheid. En, ik kan me ook voorstellen dat het gewoon heel heftig overkomt. Dat ja, je ja. in het pikken donker zit. Joost, uh, uh, ja. we gaan... Uh, ik, ik word redelijk door je opgezogen. Dus ik ben benieuwd wat zo'n training is. Maar uh, wij hebben ook altijd iets moois. Een cadeautje voor de gast uh, in ons programma. Dat is een gedicht. Een gedicht bij de zondag. En dat wordt speciaal voor jou gemaakt. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Fantastisch. Dichter bij de zondag. Los er staat een bank in de mist aan de rand van een bos tussen de bomen en de heide. Een hond blaft naar zijn baas en kwispelt de dauw van een struik op het zand. Bruin zwart polkadot, miserige winterregen. Een tennisbal waaraan kwijl en zand zich vastklampt komt bij je voet tot stilstand. Iemand moet de bal oppakken, naast je op de bank gaan zitten. En in de mist kijken, luisteren, vertellen wat hij van zijn leven verwacht. En voor welke bal hij zou willen rennen. Het is een beetje cryptisch, maar het ging wel heel veel, heel veel zintuigelijke waarnemingen, geloof ik. Ja, prachtig. Ja, vindt het mooi? Ja, en loslopen. Mooi. Ja. Ja, geweldig. Prachtig, uh, prachtig uh, gedicht, dankjewel. Ja? Oh, nou, Mooi. Fijn dat je erbij ja. bent. Het gedicht was van uh, Chet Brenja. En dat kunt u ook. Uh, Jij ja, kan het nalezen. Ja. Maar uh, u kunt het ook nalezen op uh, onze website eo.nl. Uh, Dit is de zondag. En ik kan zeggen dat je het kan nalezen, omdat je een enorme handige app op je telefoon hebt die alles voorleest. Ja. Voor ja. de oplettende luisteraars. Ja. Wij <laughs> gaan er nog uh, naar een mooie plaat toe. Ja, dat was uh, natuurlijk Stevie Wonder met Isn't She Lovely. En um, ik ben niet heel erg van de clichés. En het is uh, met iemand die slechtziend is Stevie Wonder draaien. Ja, wel wat, um, je zou kunnen zeggen wat clichématig, Maar jij hebt een man ontmoet. Ja. ja. En dat vind ik op zich al bijna een reden om iemand vooruit te nodigen. Ja. In de studio. Hoe, was, hoe, hoe heb je hem ontmoet? Nou, het was, het was heel bijzonder. Ik had de laatste dag van mijn vakantie in Curaçao... Uh, zou ik, uh, had ik een restaurant gereserveerd. Ja. Uh, in een hotel. En zaterdag was North Sea Jazz in Curaçao. Oh ja. Maar, um, goed, wij gingen naar dat restaurant... en op een gegeven moment, Willemijn, die vertelt dan... Dat is mijn vriendin. Yeah. Ja. Die vertelde op een gegeven moment... Uh, toen wij voor dat hotel uh, uh, uh, eigenlijk aankwamen... ja, uh, uh, er staat hier een limo, een trolley... met Louis Vuitton-tassen erop... en een jaguar verlengd. En ik dacht, oké, okay, oké, okay, okay, nou, nou ja, het zal wel een mooi hotel zijn. Ja. Yeah. En uh, wij lopen de straat op... En Willemijn die zegt... Joost, daar staat Stevie Wonder. En hij stond daar met, denk ik, vier, vijf mensen om zich heen. Ja. En we lopen een klein gangetje in. We kijken nog, of zij kijkt nog even in het raampje, door het raampje heen. En zegt, ja, hij staat daar echt. Ik zeg, nou, dat meen je niet. Dus ik ben meteen naar buiten gelopen. Ik liep op dat groepje af. Dat was nog het enige contrast dat ik zag. En er kwam een manager van hem waarschijnlijk yeah. bij mij en die zegt: uh, Sorry sir, uh, what are you doing? Ik zeg: uh, Nou ja, ik zou heel graag Stevie Wonder om willen ontmoeten. Uh, ik heb zelf een oogziekte en ik kan hem niet zien op dit moment. Dus ik zou graag uh, ja, hem uh, van wat dichterbij willen bewonderen. Yeah. En op dat moment uh, was het van: yo, wait a minute. En ik was binnen, binnen een paar seconden, kwam Stevie naar me toe. Hij gaf me een hand en hij hield me vast. En die rust die hij uitstraalde, was al heel erg bijzonder. En uiteindelijk kwam Willemijn kwam erbij. En we stonden eigenlijk vier, vijf minuutjes met elkaar te praten. Uh, eigenlijk uh, ja, arm in arm. En hij hield de hele tijd de hand van Willemijn vast. Ja, een heel bijzonder moment. dat ja. Ja, was heel leuk. Het was echt, echt geweldig. Waar heb je dan over? Nou, we hadden het over, over, over mijn oogziekte. En uh, dat hij tegen Willemijn zegt van... Goh, jij bent zijn ogen. Uh, dat was heel mooi dat hij dat zo, uh, zo meteen zei. En hij had ook een benefietconcert voor uh, Retinitis Pigmentosa had hij, oh. ja, georganiseerd. Dus yeah. voor die oogziekte die ik heb. Uh, wij zaten toevallig in het hotel waar zijn backing vocal zat, Keith John. Dus we hadden daar al contact mee, dus dat konden we ook even mooi tegen hem aanhouden. En zijn kleinzoon was op dezelfde dag jarig uh, als dat ik ben. Dus er was een... En hij heeft het over die app gehad die je op je telefoon hebt? Dat die... Nou, dat kwam ik later in de krant tegen. Van, oh. joh, hij bedankte die Steve Jobs over van... Goh, wat geweldig dat je dat, ah, okay. uh, dat, dat hebt uitgevonden, zo'n uh, zo iPhone... waar alles op zit voor een slechtziende. Maar het was, het was een heel bijzonder gesprek. Er was tijd voor... En... Is hij belangrijk voor je? Eigenlijk nooit geweest, maar nee? ik moet je zeggen dat dat en uh, dat ik uh, ja, ik, ik, ik werd wel door zijn rust geïnspireerd. En, ja. uh, en, en uh, we hadden misschien maar vijf minuten, maar ja, die tijd was er en, uh, dat was... waarom inspireerde die rust jou zo? Ja, ik had het idee van: hey die man die heeft het voor mekaar, ja, <laughs> dat, is, dat is dat is een ondersteek, <laughs> <underste> ja, <laughs> maar hij heeft het voor mekaar, hij heeft de rust. Um, die rust zal ik misschien ook krijgen hè? Als, als, als, ik het, als, als dit zo voortgaat. En, en die rust begin ik al te krijgen, dus dat, dat was heel mooi. Ja, het, uh, het, uh, maar ik, ik moet je zeggen, ik, ik, werd, ik werd door hem geïnspireerd. En, en het leuke is, ik word vaak geïnspireerd door mensen. Yeah. Maar dat is eigenlijk door mensen op straat. Als ik over de Albert Kuip loop of, of, of, of op mijn werk ben en met mensen samenwerk. Uh, de mensen die dicht bij me staan, die inspireren mij. Uh, en, en niet meteen altijd artiesten of, of, nee. of, of, of uh, weet ik veel, televisiesterren. Uh, nee, het is vooral de mensen om me heen. En uh, nou, toevallig ook Stevie Wonder nu. Ja, maar, maar dat is hetgene wat, uh, wat jou het meest inspireerde. Was dus niet eens zozeer dat hij het goed gemaakt heeft en zijn schaapjes op het droog heeft. Maar dat hij rust, rust ja. had met zijn handicap. Ja, rust met zijn handicap. Dat hij dat hij de tijd voor dingen nam, yeah. dat hij leefde in het moment. En uh, ik zeg ook wel eens tegen in mijn workshop, zeg ik van... Uh, probeer alsjeblieft te zitten als je zit. Yeah. Uh, te staan als je staat, te lopen als je loopt en te rennen als je rent. En ga niet proberen om te rennen als je nog aan het zitten bent. Yeah. En in die hurry zit ik af en toe. En uh, hij zat echt als hij zat en hij praatte met mij... Als, toen die praten. Ja, ja. ja. dus, hij zat echt in het moment en dat is heel mooi. Hij, hij sprak ook heel duidelijk jouw vriendin aan, Willemijn. Ja. Als, uh, jij bent zijn ogen. Hoe, hoe is jouw relatie met, uh, met Willemijn? Ja, heel bijzonder is dat. Uh, is Want het is wel... wel wat ingewikkelder soms, misschien dan in een nou ja, ziende liefdesrelatie. Ja, ik, ik, dat, dat zou je toch echt aan haar moeten vragen. Ja. <laughs> maar ik, ik, ik vind wel, uh, kijk, we hebben elkaar ontmoet en, en, en zij wist dan wel van mijn oogziekte. En wat ik dan, uh, ik weet dat een van mijn eerste dates met haar... en toen gingen we ergens uit eten op de Nieuwmarkt in Amsterdam. En het bijzondere was dat uh, we, zij hield mijn hand vast... en op een gegeven moment kwam er een stoeprandje aan... en zij kneep heel zachtjes in mijn hand. En dat was mijn eerste date met haar. Ja. En toen voelde ze mij al zo aan... en met een bepaalde lichaamstaal... Die ja, je ook niet vervelend vond? Die was helemaal niet vervelend, die was helemaal niet opzichtig. Um, ja, hielp ze mij... Al als het ware. En zo is onze relatie eigenlijk. Hè? Natuurlijk heb je, je ups en downs in je relatie, mm -hmm. maar um, het grotendeel is heel bijzonder te noemen. Omdat ze me heel goed aanvoelt en omdat ze ook vrij nuchter is in, in deze zaak. Ja. In, in, in wat er gebeurt uh, met ons. En we hebben zoveel leuke dingen dat dat, dat ook wel overschaduwt. En soms maken we ons wel zorgen hoor. Van hey, hoe gaat het in de toekomst? En, ja. Hoe gaan we daarmee om? Maar ik denk dat er altijd wel uh, een mouw aan te passen is. En hoe we nu met elkaar omgaan, ja, dat is goed. Dat heel is mooi. mooi. Ja. We hebben het over mooie dingen. Uh, wij vragen al aan het eind van het gesprek, want dan zijn we alweer... naar de ideale zondag van een gast. Oh, ik ben weer naar jouw ja. ideale zondag. Uh, mijn ideale zondag? Um, nou, um, normaal gesproken een beetje uitslapen. Dat vind ik mm. wel heel lekker. Dat was vandaag niet het geval. <laughs> nee, ik moet je zeggen, het valt me niet tegen. Nou. Uh, en, uh, en, en, en ik vind het trouwens hartstikke leuk... Um, uh, wat, ik, wat ik heel erg leuk vind is uh, vaak even sporten op zondag in de ochtend. Uh, ontbijtje klaarmaken. Met wat voor sport doe je dan? Nou, Wat ik doe is uh, uh, of ik fitness, dat, dat is yeah. wat makkelijker voor mij nu geworden. Uh, of ik loop hard met een vriend. Nou, ho hoe ik dat doe, ja, daar moet je een keertje bij zijn. <laughs> yeah. um, um, uh, maar dat, dat, dat, dat, dat gaat goed. Yeah. Uh, uh, en um, vervolgens lekker naar buiten gaan. Wandelen door de stad... Lekker lunchen ergens. Uh, genieten van het leven. Ja. Mooi. Nou Joost, ontzettend bedankt voor, uh, voor dit gesprek. En, uh, absoluut inspirerend om een heerlijke zondag te gaan hebben. Uh, wilt u dit gesprek naluisteren? Dan kan dat. Dat kunt u doen op onze website eo.nl/slash de zondag. Daar vindt u ook het gedicht. Daar vindt u ook de ideale zondag. En na ons zijn er de vroege vogels. Met onder andere Janine. Janine, waar gaan jullie het over hebben? Ja, nou ja, alleen Janine uh, dit keer, Menno, oh, die, die, uh, ah. ja, die is ergens ingesneeld in Oostenrijk, vermoed ik. Vroeger Vogels heeft, uh, ach ja, het is januari, dus wij hebben alvast last van lentekriebels. Uh, de natuur lijkt met die hoge temperaturen compleet in de warm, maar ja. is dat nou wel zo? En waarom nemen bijvoorbeeld krokussen nou het risico... om eh, ja, nu boven ons te komen, nu het lekker warm is... als de kans groot is dat ze straks weer kapot vriezen? Verder hebben wij hier te gast een havo-scholier... die op Sulawesi krokodillen, beren en apen heeft verzorgd. En we gaan het hebben over de Wakka Wakka-lamp. Dat is een bijzondere lamp. Een initiatiefnemer die hoopt daarmee eh, ja, wat licht te gaan brengen in donker Afrika. Dus veel voorjaarsnieuws, veel vroege bloeiers, veel vroege kwetteraars... Een uh, initiatiefrijke HAVO-scholier, voorjaarsnieuws. Nou ja, dat alles meer. Even vroege vogels. We gaan lekker luisteren. Tot zometeen. Ja. Dag. Sport op Radio 1. Dit weekend het EK schaatsen allround in Budapest. Door de binnenbanen heen proberen het verschil goed te maken. Zometeen vanaf 12 uur. Ja, het is wel leuk. De titel blijft zijn titel en winnen blijft winnen. Het EK schaatsen in Budapest. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is radio.